Een meerderheid van de Nederlanders steunt een zogenoemd 2G-systeem. Maar het is wel een kleine meerderheid. 55% zegt voor dat systeem te zijn... waarbij een negatieve test niet meer genoeg is om een café of evenement binnen te komen. Alleen gevaccineerden of mensen die hersteld zijn van corona... krijgen dan nog een groen vinkje. INO Research deed onderzoek onder 2200 Nederlanders in opdracht van de NOS. Het kabinet wil een 2G-systeem. Maar ook in de Tweede Kamer zijn de meningen flink verdeeld. Vanmiddag om drie uur begint het debat over de coronamaatregel. Spoedtest.nl heeft valse QR-codes uitgegeven volgens de overheid. Het bedrijf mag geen QR-codes meer geven en het ministerie doet aangifte. Het is niet zomaar een testbedrijf, vertelt verslaggever Joost Schellevis. Dat is een van de grotere aanbieders van spoedtesten, waar je heen kunt voor testen voor toegang, maar ook als je bijvoorbeeld op reis wil. Als je een QR-code hebt via spoedtest.nl, dan is die nog wel geldig. Het wordt bibberen op de tribunes van het PSV-stadion. De gasheaters die in het stadion hangen, zijn niet veilig genoeg meer. Heaters worden weggehaald, omdat Eindhoven die dingen over een paar jaar sowieso niet meer wil. Dus is het te koud. Tribunes zijn de komende tijd overigens leeg vanwege corona. En hoe is het leven van prinses Amalia? Vanaf vandaag is het te lezen in een nieuw boek dat is gemaakt vanwege haar 18e verjaardag. Spannend allemaal, zegt de prinses. Ik vind het nog steeds enorm gek om het zo te zien. Ik ben er nog steeds niet helemaal zo van, oh, dit is iets wat echt daadwerkelijk uit gaat komen en dat mensen gaan lezen. En uh, er staan toch wel heel wat persoonlijke dingen in van mij. Nou, ze vertelt bijvoorbeeld ook dat ze graag zingt en goed cocktails kan shaken als cocktail queen. En ze zegt ook dat ze af en toe met een psycholoog praat. Het boek is geschreven door cabaretier Claudia de Breij. Het is enerzijds een, een spring in het veld die ook heel open en... en, en uh, uh, nou ja, echt zoals je bent als je zo jong bent in het leven staat... en over heel veel dingen nog helemaal niet heeft nagedacht. Maar anderzijds is het iemand die zich volgens mij bewust is van de dynastie. Toen koning Willem-Alexander 18 werd, verscheen ook een boek over hem. Het weer. Het is bewolkt, kan een spatje motregen vallen en het wordt een graad of zeven. Morgen kan het in de ochtend regenen, maar daarna breekt af en toe de zon door. En het is iets zachter, tien tot twaalf graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWW.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 Ja, welkom terug, lieve luisteraars. Het is uh, dinsdag uh, 16 november en het is uh, 1 uur. En we gaan het uh, aanvang maken met het tweede uur van het uh, lunch, Sanforsse lunchprogramma. Uh, Luus aan de andere kant, Jan aan deze kant. En uh, met, ook het tweede uur gaan we het proberen weer gezellig te maken. Wat nieuws, lekkere muziek en wat uh, nieuwtjes wat uh, hier voorbij komt uh, op ons scherm. Um, we gaan zo even muzikaal beginnen en dat je ja, daar nou nou ook, dat, doen. Zullen we dat gaan doen. Nou, we begonnen het eerste uur begonnen ook met een hele grote artiest dat het verleden was Shirley Bessie. maar wie ook heel groot was. Is de volgende natuurlijk Frank Sinatra.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 I've learned and I've come back to stay. Let me try again. Let me try again, think of all. Frankie was dat een uh, mooi nummer van hem. Luus, jij ja, je hebt een nieuws Ja, iets uh, heel leuks wat dan weer... Uh, minder leuk is. Uh, minder leuk wordt vanwege de coronamaatregelen, omdat die zo onzeker zijn. En uh, hebben de organisatoren het besluit uh, genomen... om het evenement van de ijsbaan en de sprookjeswandeling... Uh, Weer af te blazen. Wel heel jammer. De ijsbaan, oké, okay, daar kan ik dan nog wel iets bij voorstellen, omdat dat mensen vaak op een kluitje. Maar dat sprookjeswandeling, dat, dat hoeft toch helemaal niet. Maar nee, voor mij kun je anderhalve meter afstand houden. Ja, dat kan toch best door. Dat is zo leuk. Ik heb het één keer gedaan met mijn kleindochter en dat is echt zo ontzettend leuk. Ja. Dat is ook wel heel jammer. Maar goed, het gaat niet door en. Uh, uh, laten we hopen in godsnaam dat het ook weer een voorbij gaat. En dat we dan maar weer de hoop uh, hebben om het volgend jaar allemaal weer een beetje normaal uh, te krijgen. En ja. dat het dan wel weer door mag gaan. We gaan het allemaal afwachten. Dus, ja. ja, het is ja. zo jammer allemaal. Al de leuke dingen gaan voorbij. Ja. Ja, ballen uh, ballen voor ons programma. Nee, dat, dat programma dat blijft. Dat blijft, dat blijft gewoon door. Oké, okay. dan kunnen mensen daar in ieder geval elke week weer naar kijken. Het luisteren ook vooral. En luisteren. Ja, luisteren. Ja, Laten we gaan kijken. Jones strange, I've seen that face before. Ja, oh ja, ik, ik heb het ook gezien. Ja, mooi. We hebben een uh, luisteraar, als het goed is. Die heeft net ons op, op ons afgestemd. Dat is uh, Marga. Welkom, Marga, als uh, luisteraar. Uh, ik wil je heel graag uitnodigen om volgende week bij ons in de studio op ziet te komen. Ja. Dus volgende week dinsdag verwachten uh, Jan en ik, uh, onze... Uh, uh, ...radiopresentator, jou bij ons in het programma. lijkt ons heel gezellig. Ja. Jan dus, is een leuke vent. Dus, ja, dat zeggen we uh, allemaal. Ja. ja. Dus, laat dus, uh, bij volgende deze. Week, zo, uh, dinsdag, hè, uh, 12 uur. Ja, op de Tolweg gewoon. Nummer 10 Ja, oké. Okay. Nummer 10 hoeft niet aan te bellen. zo door. Ja, doe de deur verstopen voor je. Okay. Nou, dan uh, gaan we het nu over Ibrahim hebben. Oh ja, Ibrahim. Ja, Ibrahim, heel belangrijk. Dat is de altijd vriendelijke en vooral vertrouwde postbezorger eh, in Zandvoort Noord. Uh, hij uh, dreigt door uh, postNL overgeplaatst te worden van Zandvoort naar Haarlem. En dat willen wij niet, de bewoners uh, uit Zandvoort Noord. Want uh, een uh, mevrouw die kwam daarachter en die startte meteen een petitie... Ibrahim moet in Zandvoort blijven bezorgen en niet in Haarlem... Uh, er is zelfs al contact gezocht. Ja, ze spelen het hoog bij, met het 6 uh, uh, programma Hart van Nederland. Maar uh, Ibrahim zelf echter uh, heeft wel aangegeven dat hij bang is om zijn baan daardoor te verliezen. Dus hij gaat niet uh, meedoen aan, uh, aan het tv-programma. Maar vindt het natuurlijk wel ontzettend leuk dat wij allemaal voor hem in de bres springen. Dat hij dus uh, niet ja. naar Haarlem gaat. Nou, Rob is dat we goed nieuws gaan brengen binnenkort. Ja, dat hij mag en, blijven. Uh, en, uh, met een beetje geluk hoort hij het goede nieuws op uh, pakjesavond. Maar, je, oh, dat, zal ja, zijn, dat zou leuk zijn. Uh, ja, vast. dat zou leuk zijn. Vindt u ook dat Ibrahim in Zandvoort als postbezorger moet blijven? Ja, teken dan uh, de petitie. De petitie staat nog altijd open en kan getekend worden. ...via www.petities.com.com... ...slash Ibrahim, streepje onder, moet in streepje onder... wordt blijven bezorgen. Oké, okay. nou. Dus daar, het is wel een hele toestand, uh, dat met die petitie.com. Maar wel leuk als... Maar ik, uh, het is de moeite is even Maar het is, is toch rot weer. Ga er gewoon even voor zitten, teken die petitie... ...en Ibrahim blijft gezellig bij ons. Oké, okay, dankjewel dus... The moment when needed the most, you kick up Cause you had a bad Het is trouwens weer koud vanmiddag uh, toen we vanmorgen toen we hier naartoe kwamen. Dus... Het is hartstikke koud. Het is hartstikke koud. Het uh, wind staat voor de deur. Ik heb de deur dichtgehouden. Ik heb de deur dichtgehouden. Ja, okay. Ik drie keer en ik denk wegwezen nog. U, geen zomer, en uh, uh, nacht, uh, geen winter. Het is, uh, het is niks. Nou, uh, uh, misschien uh, het volgende liedje dat het een beetje kan uh, uh, vertalen wat wij eigenlijk Doe het bedoelen. Maar. Doe het maar. Je hebt er maandenlang naar uitgekeken, de koude winter wou maar eerst niet om. Dragen en langzaam kropen langs de weken, maar eindelijk daar was hij toch de zon.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 zomer al niet lang voorbij. Herfst verkleurt weer langzaam alle bomen. Ik heb nachts zal lang weer mijn pyjama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 Uh, voorbij die mooie zo'n zo Gerard Cox. En dat uh, herinnert mij even dat we zometeen uh, verder op dit programma... nog even het weerbericht uh, moeten gaan doen. Dus. Ja, ja, ja. We gaan, wat, uh, wat, uh, wat ik eigenlijk even... Want jij had het er net al over, over de ondernemen van het jaar 2021. Het is inmiddels, uh, is het uh, stemmen begonnen. En uh, wie de winnaar wordt, uh, dat wordt op uh, 19 november 2021 bekendgemaakt... En uh, de, wordt de winnaar van de wisseltrofee het haringmeisje wordt dan bekend. Het haringmeisje, ja, dat is de wisseltrofee. Is wel leuk, is wel Ja, leuk. Zeker. Ja. En wie doen er allemaal in mee? Uh, Rebel doet mee. Uh, van Hole Fit doet mee. Verstegen Wielersport uh, zit in de. Uh, is een van de kandidaten van Wijnan. Uh, Christy Gansner van Wijn en Zee. Jim Keur van Autostrijder. Teleram Faisaskari. Moeilijke naam. Van, je hele moeilijke naam. Van uh, Lambiance Coiffure and Beauty. En uh, Lola Ruggebrecht van French Bar and Kitchen. Ja, uh, wie zal het worden? Wie zal het worden? Ja. Durf jij een gokje te wagen, Jan? Nee, nee, nee. Ik wil... Uh, nee, ik doe het niet. Nee, de stem is gestopt, hoor. Stem is ja, de stem is gestopt, maar... Um Persoonlijk denk ik, uh, nou, ik vind Martijn toch wel een. Uh, een ik vind Ik vind wel een kans hebben. Ja. Ja, okay. Ik gun het natuurlijk iedereen, want ja, je komt niet voor niks in deze voorrondes. Normale. Maar als je het op persoonlijke mening vraagt, dan uh, geef ik Martijn wel een uh, hele goede kans. Ik, uh, ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Ik denk dat. Uh, ja, mm. Ja, en Rebel maakt ook een hele goede kans. Maar Holfit maakt ook een hele goede kans. Maar eigenlijk toch allemaal, want ze zitten ja. in de slotronde. Ja, ja, ja, precies. Het dus is spannend. Uh, nou, de 19 gaan we het allemaal horen. He? Aanstaande zaterdag. Aanstaande zaterdag. Oké, okay, dankjewel dus. Ja.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 left many missing me but to say I didn't care would be a lie I fell in love every time I fell in love weak heart of mine The love has brought me trouble Played the part that the night before I blindly gave away. Well, I really care about you, baby. I promise I won't ever let you down. Mm -hmm. Came along another girl, a different love, and the circle went wrong. Most of my days just getting high. I that I took a lot of chances, I had many romances on the fly. met ons uh, mede Zandvoerder Alan Kwark. Lekker ja. nummer was dat van hem. Ja. Uh, ik zie dat de, de oude man ook je veiligheid ja, is gekomen. nou We hadden het er net al even over... Hè, dat hij weer uh, aangekomen is in Nederland... maar ook in, uh, in Zandvoort. En dat was dan afgelopen zondag... kwam hij dus uh, met, de rallysbrigade, met de rallysboot van de rallysbrigade het strand op. En ondanks dat hij dus niet meeging het dorp in... vanwege diezelfde ja, coronamaatregelen was het eigenlijk best wel gezellig in het dorp. Uh, er, was, er waren overal... Uh, hadden winkeliers spelletjes uh, georganiseerd. Uh, die, uh, waar de kinderen een soort van door een puzzel uh, door het dorp liepen. Uh, ze konden warme chocomel met slagroom drinken. Het was... Ik, ik liep met kinderen mee en ik vond het supergezellig. Het dat was echt leuk. heel leuk. Altijd ja. leuk. Ja. Ik denk dat de kinderen er weinig van gemerkt hebben... dat Sinterklaas niet mee ging het dorp in. een ja, leuk nieuws. Wat ook nieuws is, maar het is natuurlijk ja, misschien wel minder... maar het is wel realistisch dat was gisteren... Het aantal coronabesmettingen in de gemeente Zandvoort... het was gisteren gestegen met zes gevallen. Jeetje, echt? Ja, in totaal zijn er nu 1901 coronabesmettingen bekend... in de gemeente Zandvoort. Oh, Ja, er waren geen nieuwe ziekenhuisopnames. In totaal zijn er nu 28 ziekenhuisopnames geregistreerd... in de gemeente Zandvoort. En tenslotte bleef het aantal sterfgevallen gelijk. Er zijn tot vandaag in totaal 43 sterfgevallen bekend in de gemeente... welke gerelateerd worden aan COVID-19... Ja, oh. het is triest, het zijn, maar het zijn natuurlijk wel de reële cijfers. En, uh, ja. We moeten het uh, doorheen en het is natuurlijk heel wat voor iedereen uh, die erbij betrokken is. En ook de families en, en alle nabestaanden, het, het blijft een rot situatie. En uh, we hopen toch gauw dat het uh, afgelopen ja. mag zijn. Hey? Ja, laten we het hopen dat het echt eens een keertje de wereld uitgaat. Ik denk het wel. So We hebben een leuke uittip uh, gevonden, Luus voor onze luisteraars. Ja. Uh, een leuk verhaal eigenlijk. Dat is dan een wintertentoonstelling in het Sandvoors Museum vanaf 26 november. Oké. Okay. Ja. Uh, het verhaaltje erbij is... Uh, verzamelaars willen graag hun gekoesterde objecten, vaak kunstwerkjes, tonen. Het Sandvoors Museum heeft een selectie gemaakt... wat heeft geleid tot een sprookjesachtige presentatie... van meer dan 300 kerstallen uit de hele wereld. Maar dat is leuk, hè? Maar dat is zeker leuk. En, de, en dat begint... Ja, dat ga ik helemaal vertellen. Oh. Van heel klein en verfijnd boven in de kunstboet... tot levensgroot in de museumtuin. Natuurlijk omringd door tientallen kerstbomen en een winterversiering. En beneden vind je een poëtische collectie van Zanne Toenbreker. Dat is toch volgens mij ook een som van dame, toch? Ja, toch. Ja, dat is echt... ja. Een grote serie aquarellen van de onlangs overleden Cornelis van Meursje wordt getoond in het atrium van het museum. En prachtige sfeerbeelden van heel Zandvoort. En ook wordt verrassend werk getoond van inmiddels 80-jarige kunstenaar, cartoonist Hans van Pelt. Ja, die staat elke week in het uh, Zandverschrantje. Ja, ook he? erg leuk ja. dit. Ja. Uh, in een in intiem zaaltje kan men genieten van een presentatie van brokanten van de heer en mevrouw Bogaert. Een smaakvolle blik op doorleefde gebruiksvoorwerpen en speelgoeds. Nou, dat lijkt me leuk allemaal, zeg. Verder een verzameling strandgezichten van kunstenaars van Noord... en in het pop-up raadhuis nog steeds de verzameling van architect Wagenaar. De familie van Chris Wagenaar heeft een schenking gedaan aan het museum... en een deel daarvan staat te pronken in het pop-up museum in het raadhuis. En daar ziet men ook Zandvoortse kledendracht en printwerk... uit de Bakels fotocollectie. Nou, dat is puur nostalgie. Geweldig. Alles bij elkaar, een warme mix aan verzamelingen... In de de komende winterperiode in het Zandvoortsmuseum. Museum. Um, dat is vanaf 26 november tot en met 9 januari in het Zandvoorts Museum meer in de Zwaluwige straat. Dus ook zijn ze dan ook met kerst open of? Um, Ik denk het haast wel, er staat niet echt openingstijden. Want dan zou het leuk zijn om daar naartoe te gaan. We gaan even verder vinden. klikken. Misschien dat we daar de openingstijden kunnen vinden. Uh, nee, dat zie ik momenteel niet staan. Dan gaan we die opzoeken. gaan we die opzoeken, maar het is in ieder geval een hele leuke uittip. Vind ik tenminste. Vind ik ook. Oké. Okay. Yes, it's over. it had to end this way no reason to pretend we knew it had to end someday this way you ...gek geworden en vindt alles maar normaal. Ik zat altijd in het café en dat vond mijn vrouw niet leuk. Ik wel, anders zat ik wel bij mijn vrouw. Maar het café was nou eenmaal leuker dan mijn vrouw. Een aantal van u zouden nu denken... ...goh, dan hebben wij misschien wel hetzelfde café. <lacht> Waarom is het café leuker dan mijn vrouw? Ik kan het moeilijk uitleggen, maar het café kent meer moppen... ...met het café kan je meer lachen. Het café zit niet in zeiken dat je te veel zuipt. Integendeel... Het café zegt, kom op kerel, neem er nog eentje. En met het café kan je praten, althans er is altijd iemand die iets terugzegt. En dat noemen wij thuis al gauw praten. Pilsje erbij en dan een beetje babbelen over Burundi, Rwanda, pilsje erbij. Bosnië, pilsje erbij. Tjechenië, pilsje erbij. Het gesprek stopt pas als iemand zegt, het bier is op. Ik zat altijd in het café en op een dag stelde mijn vrouw mij voor de cruciale keuze. Of je gaat naar het café, of je blijft thuis. Maar ga je naar het café, dan kom je er thuis nooit meer in. Een bijzonder aantrekkelijk aanbod, moet ik u zeggen. <lacht> maar ja, dan ga je nadenken over de kinderen... en over het gezeik op de zaak en het gelul in de familie. En uiteindelijk heb ik dan toch maar voor thuis gekozen. Ik heb het alleen een klein beetje verbouwd. <lacht> en ik zit hier nu rustig op de zolder van mijn eigen huis... en ik kan niet zeggen dat mijn café echt lekker loopt, als ik eerlijk ben. Nee. Ben ik barkeeper, dan is er geen klant. Ben ik klant, dan is er godverdomme geen barkeeper. Regelmatig zeg ik, doe mij een pilsje. Dan loop ik om, dan tap ik een pilsje, zet het neer. Dan ga ik terug, dan neem ik een slok. Dan zeg ik, neem er zelf ook een. Dan ga ik terug, tap ik nog een pilsje. Het lijkt gezelliger dan het is, laat ik het zo zeggen. Ik zit hier altijd maar alleen. Mijn familie weigert hier te komen. Hier beneden woont mijn familie: mijn vrouw, mijn kinderen, mijn schoonmoeder, zwaar, gerenk. Neef Jaapje, Maria, dan. Ik zal ze straks allemaal duidelijk opnoemen. Hier beneden: je hebt nog nooit zoveel pro-zak-slikkers bij elkaar gezien. Het is verschrikkelijk. God, wat een depressietank zit hier beneden, zeg. Niet te geloven. Ja, Mijn familie weigert hier te komen. Mijn, mijn, mijn vrouw wil niet en de kinderen mogen niet. En de rest van de familie zegt dat ik gek ben. En de buurt komt hier ook nooit. De buurt is namelijk tegen dit café. Ik zeg, waarom ben je nou tegen dit café? Je hebt er nergens last van? Nee, maar we zouden er last van kunnen krijgen. Nederlandse kaart niet samenvatten, zou ik maar zeggen. We zouden er last van kunnen krijgen. Zo, zo is de buurt overal tegen. Hier beneden hangen altijd een paar van die Marokkaanse jongetjes met een brommertje en een plansoentje. Daar is de buurt ook tegen. Ik zei: waarom? Omdat het Marokkanen zijn. Ho, oh, nee, ik snap waarom dan? Ik bedoel, wij hingen daar toch altijd ook aan het rond toen we jong waren. Tussen mijn twaalfde en mijn 18 denk ben ik nooit ergens anders geweest dan daar. Toen ik 18 was, hebben ze de brommer-operatief van mijn reet moeten verwijderen, geloof ik. Ik bedoel, we hebben het nou over. Ik bedoel, dus toch omdat het Marokkanen zijn, niks. Nou, waarom dan? Die jongens doen toch niks. Dat is het, zei de buurman. Ze doen niks. Dat is het. Zeg, hoe weet je dat? nou, dat zie ik de hele dag. Gek hoor je ervan. Oh. Ook, ook, ook, ook. Ze, ze hebben nu ook alweer een comité opgericht. dat er hier in de buurt nooit een moskee kan worden opgericht. Ik zeg, wat is nou tegen een moskee? Ja, er komt zo'n minaret op te staan. dan hangt zo'n spiekertje aan. en dan, uh, en dan gaat zo'n imam dan normaal. en dan zouden we wel eens wakker van kunnen worden. Ik zeg, nou in? Nou in? Ik ben mijn leven lang ben ik suf geklingeld door die klokken van die teringkatholieken... en heb je hem er ook nooit over gehoord? Die gereformeerden, die bijen de melken zonder oor op mijn nest uit. Dat ik godverdomme toen pas ben gaan vloeken. Laat ze toch op me zalen. Ja, toch opzetten. Weet je waar de buurt ook tegen is? Tegen hoofddoekjes op school is ook zo goed. Ja, zijn wij tegen? Wat is nou tegen hoofddoekjes op school? Ten eerste blijft je Walkman lekker goed vastzitten, ik noem maar Ten tweede, heel Nederland heeft eeuwenlang zelf ook in klederdracht gelopen. Die wijven hadden vroeger hele lampenkappenwinkels op hun hervormde aarses. In Zeeland hadden ze altijd van die achteruitkijkspiegels. Ik wist nooit waarom, maar nu wel. Dan kijken ze naar de zee en dan kunnen ze onderhand die rivieren in de gaten houden. Niet zo dom, zou ik willen zeggen. Maar goed, nu hebben ze hier in de buurt weer een anti-café-comité opgericht. Ze zochten eens een plek om te vergaderen. Ik ze, nou, ik weet nog wel een leuk groegje, maar uh, dat hebben ze dan niet. Ho! Ja, ja, al dus Leo Seer, when I need you. En uh, nou gaat uh, Lucie het uh, zeggen. Ja, ik ga het uh, weersverwachting voor Zandvoort uh, voor, vertellen. is niet voorspellend. Want... Nee, dat kan, je, dat dat kan, kan je ik niet, niet. Dat heb, Daar heb ik geen uh, kaas van gegeten. Ik je oh, was trouwens wel... thuis bij een zeggen, in Amsterdam. Wie? Ja, ik ben baas. Zeg. Wanneer? En toen ik: Ik bel dan en toen zei ze, wie is daar? Ik zag laat maar. Maar goed, ze leggen ze, het weer. Binnen, ja, he. precies. Ze ja. Wist ja, okay. het niet. Nee, oké. Okay. Nee. ik ga maar verder met het weer. Het blijft vandaag bewolkt, maar wel droog. En vanmiddag stijgt de temperatuur tot 7 graden. is de wind zwak. Windkracht 2. Vannacht is het bewolkt en koelt het af tot ongeveer 6 graden. De komende dagen blijft het inderdaad bewolkt en uh, wel droog... en uh, de temperatuur is overdag 12 graden... en ook s'nachts stijgt de temperatuur naar 12 graden. De wind waait uit het westen en is matig, windkracht 4... en in het weekend neemt de kans op neerslag toe... en daalt de temperatuur tot 7 graden overdag en 5 graden s'nachts. Het wordt koud. Ja. Het wordt koud ja. koud, ja. Ik sta een beetje erbij. Zeker. Ja, en dan gaat de wind ook nog uh, lekker uh, ja, kouder. Ja, ja, en en ja, de maan die gaat door de bomen schijnen natuurlijk. Ja, nog. dat ja. is dan wel weer leuk. Dat is wel weer leuk. Met hele, ja. Maar het is, het, het is nog geen pakken sneeuwen in ieder geval. Nee, nee dat nee. niet. Nee, maar dus. ook geen zonnetje. Ik zie toch wel graag het zonnetje. Ook. Nou, willen ze het zonnetje, dan moeten ze maar ons luisteren. Ja, toch? Ja, dat, dat schijnt dan ook maar één keer in de week. Ja, oké. Ja, dan schijnt hij wel lekker natuurlijk. Ja. Oké, okay, dankjewel dus voor het mooie weerbericht. Ja, mooi hè? Geweldig. Lekker, mooi duet. Weet jij wie die zanger is? Uh, was die je daar hoorde? Kun je het een beetje eruit? Uh, nee, was, en jij gaat het me vertellen. Was het dus die Springfield? Ja, dat is zo lang geleden. Die kan ik niet Met de terro. Ja, een lekker nummer trouwens. We um, gaan een lekkere stamper gaan draaien. dacht je van Kunst Roses. Dus we stampen er dan uh, kunst Uit? Kunst en Roses, ja, dan gaan we wel redden tot het eind, denk ik. Ja, zo dan beetje. stampen we hem er gewoon Ja, en titel is natuurlijk heel toepasselijk, hè? November Rain. ja. Het regent nog niet hoor. Misschien zometeen? Nou niet. Ga het nou niet oproepen. Nou. Ga het nou niet oproepen. Hebben we hebben niet genoeg tijd om het hele nummer te draaien. Dus we moeten de regen een beetje voortijdig gaan stoppen. Lukt je het net niet, hè? Het lukt ja, hebben een heel lang nummer. Maar we gaan in de volgende uitzending helemaal draaien. Zo'n mooi nummer. Gaan we het nummer, hè? Ja, gaan we doen. Vanaf deze kant, uh, Luus en ik, die hebben het weer met veel plezier gedaan. De afgelopen twee uurtjes. Wat leuke muziek geprobeerd te draaien voor u, en wat info te geven, weer weerbericht. En uh, wat is nog meer voorbij gekomen? Wat ons betreft uh, zeggen we alleen maar... Uh, maak er nog een fijne dag van en uh, blijf gezond... en denk aan elkaar en uh, tot de volgende week. Tot de volgende week okay. en ging met een gast. Uh, waarschijnlijk, we gaan het allemaal zien. En uh, vanaf deze komt adieu.